11 uur, Marjan Koekoek met het NOS-journaal. De politie in Den Haag doet onderzoek naar een inbraak in een woning... die door de Russische ambassade wordt beheerd. In het huis aan de Bandstraat, vlakbij de ambassade... is de forensische recherche aanwezig. Het pand is geen diplomatieke vestiging, zegt de politie. De betrekkingen met Rusland zijn de laatste tijd bekoeld... onder meer door de arrestatie van een Russische diplomaat in Nederland... en de mishandeling van een Nederlandse diplomaat in Rusland. Een Kamermeerderheid wil niet dat de politie gaat jagen op mensen zonder verblijfsvergunning. Illegalen zonder crimineel verleden zullen daardoor minder gauw worden opgepakt, ook als illegaliteit straks strafbaar is. Regeringspartij PvdA heeft dit voorstel van de ChristenUnie aan een meerderheid geholpen. Volgens staatssecretaris Steven zal er in de praktijk weinig veranderen. De politie sport nu ook alleen criminele illegalen op.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 In het filmpje is onder meer een hardloper te zien... die gesloten spoorbomen passeert en voor een trein langs rent. Machinistenvakbonden waren daar woedend over. Vervuilde buitenlucht, die wordt ingeademd... is officieel aangemerkt als veroorzaker van longkanker. Dat heeft het Kankerinstituut van de Wereldgezondheidsorganisatie... van de VN bekendgemaakt. De onderzoekers van de WHO plaatsen luchtvervuiling voortaan... in dezelfde categorie als bijvoorbeeld tabak, plutonium... en ultraviolette straling.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 Dus ja, ze vermaakten zich meer dan ooit. Aviodroom, de leukste vliegbestemming van Nederland. Goedenacht, vrienden, het wordt tijd für mich te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert een Zigarette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 En de hele week al een parade van allesweters en kletsmeijers... van alles over je karakter horen beweren. Ik zou het voor geen 26 miljoen willen meemaken. Goedenavond, welkom bij het Oog op Donderdag. De shutdown is voorbij. En wat betekent dat nou voor de Nederlandse in Amerikaanse overheidsdienst... Siska Jansen, met wie we gisteren de uitzending afsloten... Voor de oude natie Erik Priepke is het hele leven voorbij... maar nog niet de ophef over zijn persoon. Want niemand wil de dode Priepke hebben. Rusland natuurlijk, maar nu is het niet over de Russie... Regie, maar over welke positieve invloed de Rus Malevich... ruimte te zien in het stedelijk had op Nederlandse collega's. En we spreken met de 75-jarige Chris Hinze, die gewoon doorfluit. En waarom zou die ook niet? Morgen begint de Sun, Wind, Rain, Water and Corn Tour. En om 5 voor 12 vragen we ons nog even af hoe je de Zweden eigenlijk kwaad krijgt. Want daar hebben we volgend jaar een vriendschapsjaar mee. Dat allemaal na de overzichten van het nieuws van vandaag. Donderdag 17 oktober. En after a 16-day shutdown, the federal government will come back to life, from thousands of employees returning to work in Washington to critical medical research programs, to national parks, even the panda cam and the national zoo. De shutdown is voorbij en dus ging Amerika vandaag weer aan het werk. President Obama is van plan het akkoord zo snel mogelijk te tekenen. Once this agreement arrives on my desk. I will sign it Maar boos over de shutdown was Obama wel. We've got yet another self-inflicted crisis that set our economy back. And for what? There was geen no economic rationale voor dit of this. Los van tientallen miljarden schade is het vertrouwen in de politiek fors gedaald, denkt de president. That's not a surprise. Because the American people are completely fed up with Washington en van de democratische leider in de Senaat mag Amerika nooit meer in dezelfde situatie komen. Well, let's be honest. This was pain inflicted on our nation for no good reason and cannot make we cannot cannot make the same mistake again. Maar als je het aan de conservatieve actiegroepen vraagt, begint de ellende snel weer opnieuw. Honey, this is America. If you think we give up on anything, you're in the wrong country. This is America. We never give up when freedom's on the line. Goed, verder dan met de diplomatieke rel tussen Nederland en Rusland... mag het koningspaar van minister Timmermans nu wel of niet naar Moskou... om het Ruslandjaar feestelijk af te sluiten. Ik ga niet uh, de koning in die discussie over dit incident uh, betrekken. Dus mag de koning vooralsnog gaan. Ik heb op dit moment geen reden om die afspraak in te trekken... of niet gestand te doen. In de Tweede Kamer werd gedebatteerd over het begrotingsakkoord... Merkies van de SP wilde van minister Dijsselbloem duidelijkheid over de beloofde 50.000 nieuwe banen. Wanneer zijn die banen er? Waarom heeft de minister van Financiën toen niet gewoon gezegd in 2040? Nou, zeg het maar Dijsselbloem. Waarom wel, voorzitter? Merkies wil toch nog even zijn punt maken. Waar het mij om gaat is dat er de afgelopen week mooie sier is gemaakt met 50.000 banen. Extra banen. Maar nu blijkt dat dus gewoon niet te kloppen. Nou, het klopt wel dat het begrotingsakkoord 50.000 banen oplevert. Alleen, het is volstrekt onduidelijk wanneer. Toch, minister Dijsselbloem? Zo is het niet meer en niet minder. Uh, niet morgen, uh, maar op termijn. Tot slot, Sir David Attenborough. In 50 jaar van programma maken, heb ik gelukkig genoeg... om de wereld in al zijn splendor en complexiteit te verkennen. The biggest creature that exists on the planet. De Engelse maker van natuurdocumentaires heeft de Prix Europa gewonnen voor zijn hele oeuvre. Zijn programma's leverden vaak prachtige beelden op van dieren. Maar wat blijkt? Soms werkt het ook op de radio. Luister mee naar Attenborough zwemmend tussen de zeekoeien. En hier, in de warm, clear waters of the Florida creeks, they still are. Manatee. They're so completely at home in the water. Dat they never leave it. Oh, damn. Dat was nieuws vandaag op Radio en TV. De krant vanmorgen, gelezen door Marielle Hagerman. Ja, wie ooit wel eens in een klaslokaal heeft gezeten, vermoeden het al. Veel lokalen zijn een aanslag op de gezondheid. De luchtkwaliteit in een gemiddeld schoolgebouw is veel slechter dan op kantoor of zelfs in de gevangenis, zeggen onderzoekers van het Centrum voor Gezonde Scholen. In Trouw wijzen zij erop dat een slecht binnenmilieu allerlei negatieve effecten heeft op de gezondheid. Van hoofdpijn, geïrriteerde slijmvliezen tot allergieën en astma aanvallen. Nieuwe schoolgebouwen zijn de oplossing, maar gemeenten vinden nieuwbouw al gauw te duur. In Nederland leven zeker 2200 mensen als slaaf. Nederland staat daarmee op de 139ste plaats van de wereldwijde slavernijindex, schrijft het Nederlands Dagblad. En daarmee doet Nederland het slechter dan bijvoorbeeld IJsland, Ierland en Groot-Brittannië. Bij de moderne slavernij werken mensen om hun schulden af te betalen. De persoon is niet gekocht, maar komt waarschijnlijk ook nooit meer los van zijn onvrijwillige dienstverband. De moderne slaven worden vooral ingezet in de seksindustrie... de landbouw, de horeca, de bouw en als huishoudelijke hulp. Als jongeren dan toch een zuipkeet oprichten... kunnen ze maar beter goed voorbereid zijn. In Spits een verslag van een school in Marienvelde in de Achterhoek... waar kinderen uit groep 7 en 8 voorlichting krijgen... over hoe je zo'n zuipkeet bouwt en waar je aan moet denken. Het Nederlands Instituut voor Alcoholbeleid is stom verbaasd. Een woordvoerder zegt dat de school met de cursus een signaal afgeeft... dat het heel normaal is om een keet te beginnen... De directeur van de basisschool levert graag een middagje school in voor het nabouwen van zo'n zuipkeet. Dan leren we ze meteen dat je een frituurpan niet met water moet blussen. Oud-geheim agent Slobodan Mitric uit het voormalige Joegoslavië, beter bekend als Karate Bob, moet na 40 jaar Nederland uit. De 65-jarige wordt volgens de Telegraaf gezien als een ernstige bedreiging... voor de openbare orde, de openbare veiligheid en de nationale veiligheid. Het verhaal van Karate Bob leest als een spannend boek uit de tijd van de Koude Oorlog. De Jugoslaaf schoot als geheim agent in 1973 drie landgenoten dood in Amsterdam. Hij had van toenmalig president Tito opdracht gekregen... om een van tegenstanders uit de weg te ruimen. Geheimagent weigerde en werd zelf doelwit. De Nederlandse rechtbank oordeelde destijds dat Karatebop uit zelfverdediging zijn drie landgenoten had gedood. En dan een paar lijstjes. De Volkskrant heeft een top 10 van ijdelste economen gepubliceerd. Samengesteld door de website Follow the Money. Die heeft de vaderlandse economen beoordeeld. en criterium is de deskundigheid die de economen zichzelf toelichten. Onbetwiste winnaar van de ijdelheidsindex voor economen... is volgens de krant Zweden van Wijnbergen. Die in zijn tv-optredens graag hoofdschuddend en interrumperend... de incompetentie van politici, journalisten... en andere al dan niet toevallige gesprekspartners... pleegt duidelijk te maken. Krachtig, smaakvol, explosief smaakbommetje, Drie keer een tien. De beste koffie van Nederland is te vinden in Den Bosch... blijkt uit de AD-koffietest 2013... De proevers van de krant bezochten honderd bedrijven door heel Nederland. en net iets meer dan de helft kregen voldoende. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Out my window I don't see nothing But I'm supposed to see I see people Fooling each other I see lies Cheating And misery I'm Looking for something But it's cold Inside I'm talking about Mmm -hmm, Philadelphia gestorven in de Haarlemmermeer. Op Schiphol namelijk. Salman Burke. Ain't that something. De wet is getekend. De shutdown in de Verenigde Staten is beëindigd. En dus konden de ambtenaren in Amerika vandaag weer gewoon aan het werk. Toch? Goedenavond, Siska Jansen. Hi. Hallo. Ja, we <laughs> spraken gisteravond ook al even met je. Je werkt bij het National Center on Homelessness Among Veterans in Philadelphia... En jullie moesten het vertelde die gisteren de afgelopen weken met ongeveer een derde van de collega's uh, doen. Zat iedereen vandaag weer achter zijn bureau? Bijna iedereen, niet iedereen. Dus uh, omdat het pas zo laat in de avond natuurlijk bekend werd, um, de president Obama um, tekende de wet pas na middernacht. Wat mm -hmm. het officiële um, startzijn was voor het feit dat uh, iedereen dus weer aan het werk moest. Dat ja. uh, betekent dat iedereen dat pas heel laat hoorde. Ja. Dus uh, wie, wie waren er wel en wie waren er niet? Nou, ik denk dat zo'n 80% er wel was. Dus de meeste mensen die um, thuis zaten bij ons... was uh, ondersteunende diensten. Ja. Dus de secretaresses, de receptionisten. Um, ja, die, die, de meeste heb ik gezien vandaag. Die waren er allemaal. En waren ze blij dus, uh, dat ze weer mochten werken? Um, ja, ongetwijfeld. <laughs> ja, ik denk dat ze vooral heel blij waren. Ik sprak even met onze receptionistes toevallig allebei... Um, Single moms, ex veterans, daarom werken ze voor ons centrum en um, die waren vooral heel blij vorig weekend. Uh, vorig weekend is de wet um, aangenomen waarin um, stond dat ze sowieso betaald zouden krijgen en dat ja. is natuurlijk uiteindelijk hetgene waar het voor hen om ging. Maar uh, ja, ik denk ook wel dat ze blij waren dat ze aan het werk konden, ja. ja want dat zijn mensen die het geld goed kunnen gebruiken, denk ik. Ja, ik, wat ik heb gezien, in ons geval was het zeker zo dat juist ja, juist ondersteunende diensten, dus inderdaad uh, mensen die het uh, uh, minder goed salaris verdienen dan een aantal van de managers en dat soort mensen, dat waren juist de mensen die thuis zaten en ik weet dat het voor hen allebei... Uh, dat ze er heel erg tegenop uh, zagen om eventueel bijvoorbeeld twee weken onbetaald thuis te zitten. Ja, en, en uh, hoe uh, ging de leiding om met dit opnieuw starten van uh, de federale overheid? Uh, werd iedereen thuis gebeld die er niet was vanochtend? Of? Ja, ja. Dus, uh, maar dat, ik heb wel wat, wat ik begrepen had, is dat dat echt verschilde per ministerie en per afdeling. Dus um, ja, de Office of Management and Budget, de OMB, die bepaalde wanneer iedereen weer aan het werk moest, maar die hebben het overgelaten aan de individuele ja, afdelingen en departementen om te bepalen hoe ze hun werknemers wilden informeren. En ik weet dat mijn, uh, onze administratieve manager heeft vannacht zelfs nog wat mensen gebeld... om te vertellen dat ze dus vandaag weer moesten komen werken. Ja, nou las ik ook ergens dat er allerlei instructies werden gegeven... zoals bijvoorbeeld uh, controleer de ijskasten of er geen eten ligt te rotten inmiddels. Kregen jullie ook dat soort instructies? <lacht> Uh, ik weet, nou, de, dus de dag dat de shutdown begon, uh, moest iedereen nog komen werken. En uh, daar waren hele specifieke instructies voor de mensen die dus inderdaad naar huis uh, moesten. Daarna die moesten drie uur komen werken. En um, in die drie uur zeg maar hun out of office e-mail aanzetten. Ja, uh, hun ja. voicemails veranderen en inderdaad... Dat soort rare dingen doen. <laughs> maar gelukkig ging ons hele kantoor niet dicht. En er zijn wel andere kantoren die echt volledig dicht gingen. Ja, ja, ja, jullie konden gewoon doorreden uit de ijskast. Ja. Ja. En uh, hoe was de sfeer? Want uh, ja, wie, wie weet uh, kan het hele circus in januari weer opnieuw beginnen. Hè? Ja, ja, precies. Het, uh, voor mij persoonlijk was vandaag een hele overweldigende dag. Echt heel chaotisch, heel druk. Niet eens zozeer vanwege het feit dat er mensen weer opnieuw aan het werk waren. Maar um, er waren ook gewoon andere dingen van de shutdown die grote impact hadden. Zoals bijvoorbeeld in ons geval het feit dat er niet gereisd mocht worden tijdens de shutdown. Dus er was geen geld voor zakenreizen. Hmm. En ik werk voor een nationaal programma uh, met een man of vijftien... waarvan er tien eigenlijk non-stop door de VS reizen... om te kijken of dat programma goed geïmplementeerd moet ja. worden. En ja... Die willen nu, we willen nu natuurlijk zo snel mogelijk dat allemaal weer aan de gang kunnen zetten. En daar is gewoon geen goed protocol voor. Dus nee. het is echt, Want er moeten ja, allemaal nieuwe, nieuwe, reis, nieuwe reisschema's gemaakt worden of zo. Precies. En het ja. is ook nog officieel nu niet bekend dat er gereisd mag worden. Het is natuurlijk bureaucratisch groot. Dus dat moet allemaal eerst weer goedgekeurd worden door ja. iemand hogerop. Um, en ja, dat, dat soort dingen hadden voor mij veel impact. Om, ja. Uh, ja, om te kijken wat ik, uh, hoe ik dat moest oplossen ja. uh, en hoe mijn team aan het werk moest. En ja, 15 januari moet ik zeggen was wel een beetje... Ja, de cynische grap van de dag of zo. Ik heb een groot gedeelte van de dag uh, vergaderd met mijn bazen. En ook hun bazen in uh, Washington D.C. En zelfs zij um, maakten er grappen over. Van ja, we zijn nu misschien wel een week of zes of twee maanden bezig... om deze achterstand helemaal in te lopen. En, ja, die en dan week kunnen jullie weer opnieuw beginnen. Ja, ja, ja, ja, ja, precies. Ja. Ja. Ja, nou ja, dan kunnen jullie het in ieder geval goed voorbereiden. Hartelijk bedankt, ja, Siska Janssen. Graag gedaan. Bedankt. free me, you fight them all so I can see, we're always safe, safe from harm, we'll break your faith, it's much too strong, it's hard. Is dat met Always You. De Duitse oorlogsmisdadiger en oud-SS'er Erich Priepke... overleed vorige week in Italië. En nu schijnt zijn kist op een militair vliegveld bij Rome te staan... in afwachting van de plek van zijn laatste rustplaats. Maar niemand wil hem hebben. Um, Angelo van Schuy, correspondent in Rome. Goedenavond. Ja, eerst even wat meer over Priepke. Hij uh, was uh, verantwoordelijk voor de massa-executie op ruim 300, of 335 Italianen in 1944... en ja. vluchtte na de oorlog, maar werd in 1995 aan Italië uitgeleverd en veroordeeld. Betekent dat dat hij die laatste uh, 15 jaar in de gevangenis heeft doorgebracht... Nee, hij kreeg in 1998 levenslang. Maar er werd gelijk bij gezegd dat hij die tijd gewoon thuis mocht, uh, mocht uitzitten. Uh, vanaf 2009 werd hem wel wat meer vrijheid gegeven. Hij mocht de straat op, hij mocht boodschappen doen. Hmm. En hij was dus ook regelmatig te zien rondom zijn huis. En samen met zijn badante, de vrouw die voor hem zorgde. En dan gingen ze samen boodschappen doen naar de kerk. Ja. Hij werd overigens wel in de gaten gehouden door de politie. Want men was toch wel bang dat er misschien mensen waren... die hem iets zouden willen aan, uh, aandoen. Maar hij heeft dus niet in de gevangenis gezeten hier in Italië. Nee. Nou ja, voor, vorige week op zijn honderdste uh, overleden dus... En waarom is die niet gewoon meteen in Rome begraven? Ja, nou ja, goed. dat heeft natuurlijk te maken met het feit dat hij, 335 dat hij verantwoordelijk is... voor de dood van die 335 mensen in 1944. Hmm. Uh, burgemeester Marino zei gelijk al... we willen hem hier niet hebben, we willen hem niet begraven hier. Uh, we willen niet de man die verantwoordelijk is voor de dood... van zoveel mensen begraven in de stad... die uh, ja, zijn, zijn, uh, zijn gewelddaden hebben moeten uh, Zijn littekens ja, nou ja. ja, precies. Ja. Uh, de kerk in Rome, uh, die sloot zich daar gelijk bij aan. Het vicariaat zei nee, we willen geen enkele kerk ter beschikking stellen daarvoor. Dus geen pastoor mocht geen... hem begraven? Nee, dat mocht allemaal niet. Ja, ja. Het makkelijkste zou zijn, want hij zat hier in het, vlie in het vliegveld. Hij lag hier in het <laughs> ziekenhuis uh, in ja. Gemelli, <laughs> vlakbij. En uh, daar zouden ze hem gelijk in een kapel uh, kunnen, uh, ja, kunnen begraven. Daar waren ze er vanaf geweest. Maar um, omdat het ziekenhuis van de kerk is, ja, ging hmm. dat feest dus niet door. Nee. En toen nou, uh, moest ze ja. naar een andere plek gezocht worden. Ja, want ik las wel dat er ergens toch een soort van uitvaart mis is geweest. Nou ja, een halve eigenlijk. Hmm. <laughs> eh, de de Sint-Piers broederschap uh, Die niet onder het Vaticaan valt. Dus het soort dissidenten. Ja mensen die erg conservatief zijn, soms extreem denkbeelden hebben, die dachten van nou, weet je wat, wij willen dat wel doen. En die hebben een hoofdkantoor in Albano laziale dat is een klein plaatsje ten zuiden van Rome. Mm -hmm. En uh, daar, daar zouden ze dus uh, die, uh, die, uh, die begrafenis doen. Maar uh, de mensen daar. Ik geloof dat er iets verkeerd gaat met de verbinding met Angelo. Um, goed, er nou, is een soort uitvaartdienst geweest, maar uh, nog steeds niet begraven. Ik ga even naar uh, Marks Bessems, Zuid-Amerika-correspondent van de NOS. Goedenavond, Mark. Goedenavond. Want uh, Priepke is na de oorlog uh, ontkomen en naar Argentinië gevlucht. En daar heeft hij tientallen jaren ongestoord gewoond... voordat hij dus in 1995 uh, werd uitgeleverd aan Italië. Hij zelf wilde graag daar begraven worden, naast zijn, uh, naast zijn vrouw. Waarom gebeurt dat niet? Ja, de tijden zijn veranderd. Hè. Uh, de huidige Argentijnse regering die is links. Uh, die moet allemaal niet zoveel hebben van, uh, uh, van naties en al die uh, uh, mensen. En hij heeft uh, de, de, bijvoorbeeld de minister van Buitenlandse Zaken heeft laten weten dat er gewoon geen plek is voor oorlogsmisdadigers in Argentinië. En dat is misschien wel een beetje ironisch uh, als je weet dat uh, Priepke uh, inderdaad bijna 50 jaar in ja. Argentinië heeft gewoond. Ja. In Bariloche, een zoon van hem woont daar nog. Uh, en dan was ook niet de enige. Hè. Zoals je weet, duizenden. Uh, natie's zijn in Argentinië terechtgekomen na de oorlog. Ja. Was dat ook, dat, dat Bariloche, wat is dat voor plek? Is een, ik, ik las ergens dat het een soort ski is. Ja, dat klopt. Dat is, uh, ja, ze noemen het ook wel een beetje... Uh, ...het Beieren van de Andes. Is daar een uh, ja, omgeving oh, ja. die heel erg uh, doet denken aan, aan Beieren. Er zijn ook heel veel uh, Duitsers, uh, ook al van voor de oorlog. Uh, maar na de oorlog uh, zijn er dus ook heel veel uh, gevluchte naties terechtgekomen... Ja. En dat, is, en dat is ook waar hij begraven wilde worden? Ja, in die buurt naast zijn vrouw. En ja, God, ik bedoel, zoals ik al zei, zijn zoon die, die, die woont er nog. En ja, dat is eigenlijk een beetje zijn thuis geweest. Ja, maar, maar goed, hij, hij komt er niet in, denk je? Uh, nee, want het is ik bedoel, op het hoogste niveau uh, tegengehouden. Ja, ja, goed, dan, dan uh, nou ja, het, het derde land uh, in Boende zou ik haast zeggen, uh, Duitsland. Tim de Wit in Berlijn. Goedenavond, Tim. Uh, Priepke is toch uh, gewoon Duits staatsburger. Zou die dan niet in Duitsland begraven moeten worden? Ja, dan zou je denken dat je dan automatisch bij Duitsland uh, uitkomt. Nou, er is contact geweest tussen Rome en uh, Berlijn de afgelopen dagen, want in Italië hebben ze wel gevraagd om Priepke dan in zijn geboorteplaatsen te laten begraven. Dat is het stadje Henningsdorf. Dat ligt net buiten Berlijn. Ja. Maar Duitsland gaat er niet zomaar mee akkoord. Want het ministerie van Buitenlandse Zaken... zei een officiële verklaring... dat de begrafenis van een Duits staatsburger... die niet in Duitsland woont... dat is de verantwoordelijkheid van de nabestaanden... en niet van de Duitse staat. En daarnaast zeggen ze in Henningsdorf... Dat Geboorteplaats dus op onze begraafplaats mogen alleen mensen liggen, <coughs> excuse, um, die in Henningsdorf zijn overleden. En dat zijn eenmaal de regels bij ons. Dus je moet een echte Hennigsdorfer geweest zijn, anders mag je hier niet begraven worden, zeggen ze. Ja, maar goed, uh, als de Duitse overheid zegt dat, dat moet de familie dan maar uitmaken. Als die familie zou zeggen we willen dat die in Duitsland begraven wordt, dan gebeurt dat dus, of? Nou ja, ja, er wordt wel gesproken. Tenminste, dat, dat staat, dat lees ik hier wel in de Duitse media. Over een compromis. Eh, dat zou dan eventueel zijn om hem anoniem te begraven ergens in Duitsland... Hè, zonder dat we dus weten waar. Dat komt ook omdat de druk op Duitsland... best wel is toegenomen, niet alleen vanuit Italië... maar bijvoorbeeld ook van het Simon Wiesentaalcentrum... die altijd jacht heeft gemaakt op uh, oude naties... en ook andere Joodse organisaties zeggen... Duitsland moet dan maar die last dragen. Maar waarom zo'n anoniem graf? Omdat ze in Duitsland wel heel erg bang uh, zijn... dat zijn graf een medevaartsoord zou worden voor neonaties. Mm. Dat is niet helemaal onterecht... want die priepke is altijd mateloos populair geweest... hier in Duitsland onder neonaties. Ja. Dat komt vooral omdat hij uh, tot zijn dood... het neonatistische gedachtegoed heeft... Uh Aangehangen, zeg maar, is daarin blijven geloven. Heeft bijvoorbeeld ook altijd de holocaust ontkend. En heeft ook nooit spijt betuigd uh, van zijn daden. Nee. En Bijvoorbeeld in Henningsdorf uh, hebben ze op zijn verjaardag in het verleden. Alles fakkeloptochten gehouden, uh, neonaties dan. En nee. uh, het, het wordt nog bonter, want de NPD, uh, dat is de Duitse Extreemrechtse Partij. die heeft op zijn 99ste verjaardag vorig jaar. dus een advertentie in de lokale krant van Henningsdorf laten plaatsen. om hem te feliciteren. Kortom, ja, nee, uh, een, ja. een echt graf voor hem. Daar zit niemand op te wachten, maar. Nee. Dat er dus over zo'n anoniem graf te praten is. En dat is dus begrijpelijk. Helaas is de lijn met jou heel erg slecht. Dus ik ga terug naar Angelo van Schaik in, in Rome. Die er weer is, Angelo. Um, ja. De familie, we hoorden net uh, Mark al zeggen... er is één zoon die nog in dat uh, barilotje woont in Argentinië. Wat, wat, wat willen die kinderen eigenlijk dat er met hem gebeurt? Ja, dat is een goede vraag. Uh, dat is dus niet helemaal duidelijk. Uh, die hebben uh, het, het lot voornamelijk in handen gegeven van die advocaat. En eh, die loopt vooral heel veel stennis te schoppen. Hij vindt dat, eh, dat Italiaanse autoriteiten het lichaam van Priepke weer terug moeten geven aan de familie. Eh, want eh, zoals ik straks al zei, ik weet niet precies waar ik eruit ben gegaan. Eh, maar het lichaam van Priepke is dus overgebracht van Albano Lazzane... de plek waar die, die begrafenis plaatsvond. Die halve begrafenis, naar, ja. Ja, precies. Na, naar dat vliegveld. Aha. En sindsdien, eh, dat is tenminste de officiële lezing... de advocaat zegt dat hij niet eens weet of dat lichaam zich daar... Ook daadwerkelijk bevindt. Want. Uh, de Italiaanse overheid heeft hem niet daarvan op de hoogte gesteld. Nou, hij vindt dus in eerste instantie. dat dat uh, lichaam. dus terug moet naar de familie. En dan moeten zij maar besluiten. wat ze met dat lichaam gaan doen. En waar dat dan begraven is, dat is tot is, is mij niet helemaal duidelijk geworden. Maar dat er iets moet gebeuren, lijkt me wel duidelijk. Maar waar dat, waar dat begraven is, zeg je dat. We weten dus niet eens zeker dat dat nu in een kist op een vliegveld bij Rome staat. Nou, De meeste mensen zeggen van wel, maar de advocaat beweert dat hij dat uh, niet officieel heeft medegedeeld gekregen. Dus uh, of het ook echt zo is, weet ik niet. Er gaan inderdaad ook verhalen dat het, dat het, uh, lichaam alweer weg is van het vliegveld. Dat er een vliegtuig is vertrokken met onbekende bestemming. Eh, er zou sprake zo, uh, zijn van zijn dat hij naar Duitsland al zou zijn overgebracht. Maar dat zijn allemaal geruchten. Uh, ik ga er voorlopig nog even vanuit dat, dat het lijkt gewoon op het vliegveld van pratica die mare staat. Want ja, als niet weet waar je heen moet vliegen, dan, uh, dan, ja, dan heeft het ook niet zoveel zin om te vertrekken van zo'n vliegveld, nee. zo vliegveld lijkt mij. Nee. En nou ja, Als ik jullie allemaal zo hoor, dan zit inderdaad helemaal niemand op me te wachten. Behalve misschien die zoon in Bariloche en daar kan hij niet naartoe. Uh, we gaan kijken hoe dit afloopt. Hartelijk bedankt. Wie, Mark wil nog wat zeggen. Het is nog wel interessant, die zoon uh, in Argentinië die uh, heeft een uh, telefonisch interview gegeven met een Argentijns medium... en uh, die was nogal uh, boos. En die zei, uh, weet je wat, laten we hem maar in Israël begraven. En uh, nou ja, oh. goed, uh, zijn uh, idee over Israël is nog steeds uh, lijkt op dat van zijn vader, denk ik. Uh, de familie, uh, in ieder geval deze zoon, die, uh, ja, die vindt het allemaal maar niks... en die is vrijhoedend. Er zijn mensen die nergens iets van leren. Dankjewel, Angelo van Schijk, Tim de Wit en Mark Bissoms. En uh, morgen opent Koningin Maxima in het Stedelijk Museum in Amsterdam de tentoonstelling Kazuier Malevich en de Russische Avantgarde. Te gast nu Bart Rutten, conservator van het uh, Stedelijk Museum. Goedenavond meneer Rutten. Goedenavond. Ja, uh, een enorm uh, grote Malevich-tentoonstelling. Is het eigenlijk de grootste die er ooit is geweest? Kijk, dat kan je op verschillende manieren natuurlijk rekenen. Een aantallen, <laughs> ja. Reken naar in, u toe. Ja, een ja, aantal <laughs> absoluut. We hebben meer dan uh, 560 werken. Dat is ongelooflijk veel. Waarvan uh, meer dan 300, 350 van Majewitsch. Um, minder schilderijen dan in 1989. Dus, nou ja, sommige mensen zullen dat zeggen... Dat was de laatste zet... grote ja, tentoonstelling ja, in 1989, ja. Ja. ja. Maar ik denk dat we ook een heel ander verhaal vertellen dan... Doen. Uh, wat we gaan proberen is, en ik heb vanavond een preview gehad met uh, een heleboel gasten. Ja. Uh, het lijkt erop dat we daar aardig in geslaagd zijn. We gaan proberen om mensen ook echt dichter bij die kunstenaar te brengen. Dus door middel van notities, uitspraken van hem, uh, eigenlijk ook de breedte van zijn oeuvre te tonen. Iets van die ongelooflijke, uh, inspirerende, magnifieke kunstenaar, die, ja, waar je eigenlijk heel weinig grip op krijgt. Ja. En, en nou ja, nou, ik ben nog steeds nou, enthousiast. Ja, <laughs> nee, dat hoor ik en dat is heel mooi. En, en, en ik begrijp dat dat uh, in het museum, uh, in die preview, makkelijk was. Uh, voor de radio is het iets moeilijkers. Maar probeert u het toch even voor, voor de luisteraars. Probeert u even voor de luisteraars het beeld te geven van de kunstenaar uh, Malevich. Waar, waar kennen we hem van? Nou, hij is het meest bekend geworden natuurlijk met zijn meest radicale werk... een zwarte vierkant. En dat zwarte vierkant dat werd geschilderd in 1915. Dat was de tijd dat uh, in de rest van Europa... maar ook in uh, Rusland nog meer paard en wagen rond de reet dan auto's. Dat moet je wel even als context meenemen. Mm -hmm. En dat iemand dan zo'n enorme radicale stap neemt... om zijn werk te beperken tot één zwart vlak. Want dat is wat het is, hè? Een dat zwart is, ja. ja Maar daarvoor aangaand gaat eigenlijk een hele snelle ontwikkeling... Uh, loopt erop vooruit. Je ziet hem kijken naar de Franse moderne kunst. Hij incorporeert impressionisme. Hij kijkt naar cubisme. Begint op een gegeven moment cubisme en futurisme met elkaar te combineren. En Daaronderheen loopt een hele interessante laag van een soort volkkunst. Een, een, een kijken naar wat er traditioneel er eigenlijk in Rusland gemaakt wordt. en Maakt er een eigen mix van. Um, komt dan tot een Kunstvorm, dat heet het analogisme, waarin die dingen gaat combineren die echt nergens op slaan. Om vervolgens tot die grote stap van de totale abstractie te komen. En als je meegenomen wordt in. Dat plan, als je meegenomen wordt in die ontwikkeling... dan openbaart zich een magnifieke kunstenaar voor je. Ja, want dat, dat radicale eindpunt, dat zwarte vierkant. Dat beginpunt, he, beginpunt. Beginpunt. Ja, volgens hem het beginpunt. <laughs> ja. ja, goed, maar in, in de chronologie van zijn uh, carrière... Een, een soort eindpunt, hoewel hij daarna ook weer figuratieve werk gemaakt heeft. Maar dat, dat noemde hij dan suprematisch... Uh, want het dat... abstracte werk heet suprematisme. Dus ja. zij... Want dat... Dat... het supreme, dat was, dat was de, het, het hoogste wat je kon bereiken, namelijk. Ja. Het, het had niets meer, met, niets meer met de werkelijkheid te maken. Daar ging het hem om? Het was losgekomen van de werkelijkheid. Je moet je voorstellen dat je dus altijd als kunstenaar... met handen en voeten gebonden was aan die werkelijkheid... om die maar na te schilderen. Om maar te kijken van oké, okay, ik zie iets... ik probeer dat met mijn kwast vast te leggen. Het is natuurlijk een enorme bevrijding als je dat niet meer hoeft te doen. En als je puur in kleur en compositie... Ja. composities kan maken die... Direct, in, ja, eigenlijk je gevoel of je geest aanspreken. Want het was daarnaast ook nog bijzonder spiritueel wat hij deed. En het buitelt over elkaar heen, eigenlijk in verwijzingen, diepere lagen, et cetera. Ja, nu, nu we hebben we het over het begin van de vorige eeuw, de jaren 10, de jaren 20. Dat, dat is ook een periode waarin bijvoorbeeld in Nederland de stijl tot ontwikkeling uh -huh. kwam. Waarin Mondriaan van, van bomen naar steeds abstractere bomen... en uiteindelijk naar zoiets prachtigs als Boogie Woogie ging. Heeft, heeft Malevich Nederlandse kunstenaars beïnvloed in die tijd? Nee, dat ontstond parallel. En, uh... Je moet je voorstellen dat natuurlijk wel Europa enigszins open ging, dat er treinverbindingen waren, maar het was niet zo dat Majewit snel op de koffie kon bij Mondriaan. En je moet je voorstellen dat er heel de wereld, of in ieder geval het westerse gedeelte van de wereld, bezig was om zichzelf te vernieuwen. En dat er parallel aan elkaar in Duitsland, in Frankrijk, in Nederland kunstenaars die stap maakten naar totale abstractie. En de wijze waarop is eigenlijk heel erg verschillend. Je zou hm. kunnen zeggen dat het bij Mondriaan gebeurt... vanuit een soort intuïtie, een, een waarneming die je steeds verder versobert. Ja. En het grappige is bij Majewicz dat het juist vanuit het denken gebeurt. Hij analyseert wat hij aan het doen is. was een theore was. theoreticus ook. Hè? Hij was ja. tevens een hele sterke theoreticus ja. die je... Ja eigenlijk in zijn losse uitspraken heel goed kan begrijpen. Maar als je een hele tekst leest, totaal het spoor bijsturing raakt. Tenminste, ik nog steeds, wat ik ja. een aantal <laughs> heb gelezen. Maar dat ja. maakt hem ook zo mooi. Het is hmm. iemand die met een enorme passie, enorme drive... probeert om die kunst naar een volgend... Ja, eigenlijk ja. decennium te brengen. Ja. Wat natuurlijk parallel loopt met die hele, hele uh, ja, roerige tijd in, uh, in, in Rusland. Ja. Het tsarisme wordt afgeworpen, er ontstaat een nieuwe tijd. Er zijn idealen hoe je de wereld gaat vormgeven. En kunstenaars denken van ja, hé, wij zijn nu aan de beurt. Wij gaan, gaan nu meedoen. bepalen hoe, ja. we, hoe ja. we het laten zien. Maar goed, later uh, waren er natuurlijk wel veel Nederlandse kunstenaars... die door hem beïnvloed uh, ja, konden worden. Zeker. Wij hebben even uh, daar een van opgesnoord. Welkom meneer Aalders. Goedenavond. Ja, u, u was al bij de laatste grote tentoonstelling van Majewits in uh, eind jaren 80 in Stedelijk. Wat herinnert u zich daar nog van? Ja, ik herinner me dat dat uh, een fantastische uh, ervaring was om een heleboel schilderijen die ik nog niet kende. Uh, want er zijn veel schilderijen natuurlijk in het Stedelijk Museum... Uh, die uh, toen ook tentoongesteld werden. Uh, dus uh, je had het uh, zwarte vierkant en ja. het zwarte kruis en de, en de, de cirkel en, en het vlak. Ja. En hoe heeft, hoe heeft dat werk uw werk beïnvloed? Um, nou, ik was toen uh, net in een periode dat ik uh, ook uh, aan het abstraheren was... of op weg was naar een abstractie. Uh, en, en dat moet iedereen, elke kunstenaar moet dat weer op zijn eigen manier doen. Uh, ik zag die schilderijen en ik werd uh, uh, heel erg uh, gegrepen door de eenvoud ervan. Mm. En uh, uh, ook uh, de lading die die schilderijen hadden. Dus... Uh, dat het mogelijk was om met hele eenvoudige uh, vormen en, en vlakke kleuren een, uh, ja, iets te zeggen over uh, een niet zichtbare wereld. En uh, dat is uh, ook al wat uh, Bart Rutte net uh, zei, ja. uh, dat uh, Malevich dus ook uh, heel bijzonder is, omdat het uh, dus probeert een, ja, een, een uitspraak te doen over het bestaan. Ja. En uh, dus dat ook theoretisch uh, onderbouwde. En dat zijn voor mij zijn dat hele inspirerende kunstenaars zoals ja. Mondriaan en Jut ja. en dergelijke mensen en... die het ook schrijven. En ja. het leidde er ook toe dat u uiteindelijk zelf ook een zwart vierkant gemaakt hebt, hè? Ja, dat, uh, toen ik dat zwarte vierkant uh, schilderde... toen uh, was dat natuurlijk uh, direct ook een, uh, meteen een, uh, een referentie aan ja. dat uh, schilderij van 100 jaar geleden. Ja, even terug naar meneer Rutte. Um, uh, ja, dat zwarte vierkant, dat, dat, dat weet iedereen. Maar er is ongelooflijk veel te zien. Ik heb die, die mooie pagina's in, in de kranten vandaag gezien waar... Um, een voorproefje wordt gegeven. De tentoonstelling wordt morgen geopend. Het sluitstuk van het vriendschapsjaar. Nou, daar is wat over te doen. Zijn uh, die gebeurtenissen nog van invloed geweest? Ik heb nog geen verdachte elektriciens rond zien lopen in het museum. Nee, nee. ook nog geen afmeldingen van allerlei uh, hoogwaardigheidsbekleders. Dus uh, ik denk dat wij als cultuur ons heel goed kunnen distancieren... van de, de gekkigheid die er uh, op andere vlakken gebeurt. Uh, wij zijn het sluitstuk van het Nederland-Ruslandjaar. Ja. Yeah. Die verbintenis tussen het stedelijk en de Rus Kazimir Majevich... het is trouwens helemaal geen echte Rus, het is een Poolse Oekraïner... die uh, uiteindelijk in Rusland gevestigd is geraakt, maar... Ja. Weet je, het staat, wat mij betreft, zo ja, ver natuurlijk. van wat wij aan het doen zijn. Uh, ik vind het echt beschamend om het te lezen in de krant, wat er dan aan de hand is. En ik hoop dat wij juist een hele positieve invulling van een vriendschapsrelatie die er gewoon is uh, kunnen, kunnen geven. Want ja. dat maakt deze tentoonstelling bijzonder. Uh, Steven kan zich uh, al verheugen op een aantal werken die hij nog niet gezien heeft. Want we hebben een aantal hele spectaculaire bruiklenen uit diep, diep, diep Rusland naar hm. ons gehaald. Ja. Die uh, soms ook echt voor het eerst in het Westen te zien zijn. Heel goed. Nou, ik hoop dat niemand zo dom zal zijn om in het kader van al die andere narigheid niet naar de tentoonstelling Kazimir Majewits en de Russische avantgarde te gaan. Die morgen officieel wordt geopend en vanaf zaterdag tot begin februari in het Stedelijk Museum te zien is. Bart Rutte en Steven Aalders bedankt, maar we gaan toch nog even door met Rusland, want in Den Haag is vandaag ingebroken in een woning die wordt beheerd door de Russische ambassade. Marcel Bril is daar. Marcel, goedenavond. Goedenavond. Wat heb jij daar gezien? Ja, toen ik hier aankwam, ongeveer 20 minuten geleden, toen werden de, linten, de afzetlinten van de politie weggehaald. Dus uh, wat toen gebeurd was, is dat het onderzoek uh, klaar is. Um, vervolgens uh, probeerden we natuurlijk te achterhalen wat er precies gebeurd is, want daar is nog erg veel onduidelijkheid over. Wat ik me heb laten vertellen, is dat er uh, mensen wonen die werken bij de Russische ambassade, maar dat het geen diplomatieke woning is. Uh, dus dat er niet iemand heel hoog van de uh, ambassade uh, zou wonen. Nou ja, we zijn even, want de deur stond open, we zijn even naar binnen gelopen uh, om te kijken oh, of we even, even konden spreken. Ja. Ja, ja, en uh, daar kwam een iets wat slaperige mevrouw uh, naar ons toe, die verdwaasd uh, aankeek en uh, vroeg uh, wat wij wilden. Toen vroegen we nou wat je nou ik al... ben de elektricien. Ja, dat heb ik even maar niet gedaan, want okay. uh, ja, dat ligt wel heel erg gevoelig uh, met de actualiteit. Maar uh, dat niet. En toen uh, dat gebeurde, toen kwamen de agenten die nog even naast stonden praten... en de medewerker van de Russische ambassade naar ons toe. Die mevrouw die mocht niks zeggen, de deur ging dicht. Hmm. En vervolgens uh, bleven we achter zonder al te veel informatie. Ja. Want heb je enige aanwijzing dat het iets met uh, alle andere gebeurtenissen van de afgelopen week te maken heeft? Nee, nog niet eerlijk gezegd. Die link die is natuurlijk uh, uh, te leggen, zou je kunnen zeggen. Maar alles wat uh, daar nu over te zeggen is, uh, zou uh, pure speculatie zijn. Uh, dus ja, daar hou ik mij maar verre van. Um, ja. De politie die heeft dat tot nu toe onderzocht. Er waren wel zo'n vijf politiebusjes uh, aanwezig, heb ik mij laten vertellen. Rond een uur of kwart over negen. Dat is natuurlijk wel erg veel voor een uh, huistuin- en keukeninbraak, zou je zeggen. Maar goed, nogmaals, elke speculatie uh, over wat dan ook is gevaarlijk. En daar begin ik niet aan. Gaan we niet doen. Als je meer weet, dan meld je je. Dank je wel, Marcel Bril. Goedenavond, Chris Hinze. Goedenavond, Chris. Wat horen we hier? Pieter Tosch. Ja, hè? Ja, dat is uh, lang geleden. Ja. Maar ja, die muziek blijft gewoon altijd leven, hè. Dus uh, wat dat betreft het is het tijdloos. Ik vind het heerlijk, maar uh, we horen ook Chris Hinze volgens mij. Dat klopt, ja. ja. Want u hebt gespeeld met Pieter Tosch. Ja, ja, ik heb dat geluk en die eer gehad, inderdaad. Nou, dat is uh, wat zal het zijn geweest, eind 79, ah, 80, ja. Ja, een paar jaar later leefde hij niet nee, meer, dus, ja. uh, wat dat betreft. Uh, ja. ja, ik heb uh, wel, ik was, wanneer was het? Vorig jaar of het jaar daarvoor was ik uh, weer in Jamaica. Toen heb ik zijn toen 92-jarige moeder nog ontmoet. Aha. Dat is wel heel apart. Hoor. Ja. Ja. U bent 75, u bent 50 jaar muzikant. U staat 40 jaar op de planten, planken, ook als producer en geluidverzamelaar. U maakte meer dan 60 albums. Ik zag in, in uw discografie uh, dat er jaren zijn geweest... dat er wel 6, 7 platen in één jaar uitkwamen. Oh ja, is dat zo? Ja, ja, ja, ja. ja. En morgen begint er een, een nieuwe tour. Sun, wind, rain, water en corn. Er komen ook nog twee nieuwe cd's uit, zat ik opeens te bedenken. Kijk. Ook morgen. <laughs> ook morgen. <laughs> Het is een ongelofelijke lijst. Um, denkt u daar wel eens over na? Met trots of met weemoed? Nou, of... eigenlijk niet. Ik heb Men... ze ook nooit geteld. Uh, daar zou ik nu eigenlijk geen tijd voor. Dat is ook niet de moeite waard. Nee, dat kan Vindelijk. ik me voorstellen als je zeven platen per ja, jaar. Ja, dat is ook niet, echt niet belangrijk. Maar mensen vinden het wel belangrijk en die gaan mm. dan tellen. Mm -hmm. ja. En dat laat ik dan maar gewoon gaan. Want wat is voor u belangrijk? Muziek. Ja. Uh, uh, ik. Mijn familie, <laughs> mijn zoontje, mijn dochters. Dat is het allerbelangrijkste. Ja. En verder ben ik een reisfanaat. En, en een muziekfanaat. En. Uh, alles fanaat, ja. denk ik. Dus, uh, ja. nou. ik, ik. Ik ken u uh, al uh, omdat mijn moeder een uh, <lacht> enorme fan van u was. Uh, God hebben haar ziel. Zij hield vooral van uh, de Telemann en de Vivaldi. Nee. uit uh, de late jaren 60, begin jaren 70. Maar u speelde dus met Pieter Tosch, uh, maar ook jazz. U werkte met Junkie XL, met zangeres Claire McFadden... met, met rapper uh, Rijmtser... Um. Is er een muzieksoort die u niet hebt gespeeld? Nou, het is niet zozeer een muzieksoort. Het is meer dat ik, dat ik getriggerd word en, uh, door, door wat ik hoor. Hmm. En dat kunnen alles zijn. Dat kunnen ook de elementen zijn. Er kan ook water zijn. Er kunnen stemmen zijn. Er kan een station zijn. En het kunnen dus ook koren van monniken zijn. Hmm. En dan kom je dus inderdaad in allemaal in situaties terecht. En zo kom je bij de Dalai Lama terecht. Ja. En en kom je ook weer bij Pieter Tosch terecht. En ja. dat is eigenlijk wat altijd is, wat altijd is gebeurd. Ik, ik ben van huis uit, zou je kunnen zeggen, een jazzmuzikant. Hmm. Uh, maar doordat ik van zoveel dingen hield, werd ik natuurlijk redelijk verguisd. Ik bedoel, als je en klassiek deed, nou, in die jaren, weet je, voor alles verguist. En, uh, je moest wel binnen de lijntjes blijven Je kleuren. moest binnen de lijnen blijven. Dus ja. je leert al gauw. Ik, ik begon laat met alles, uh, moet ik zeggen. Ik werd ook laat bekend. Zeg, uh, hè. Normaal de Westen worden heel veel mensen. Want je was vaak... je pianist, hè? Ik was pianist, ja. Ik ja. was uh, nachtclubpianist. Ja. Uh, tijdelijk, ja. een paar jaar. Maar goed, uh, ik heb het wel allemaal meegemaakt. En dat is ook wel goed. Dat leert je ook nederig zijn, toch? Uh, Gewoon dat de mensen er doorheen praten. Nou, niet alleen dat, maar je maakt dat leven mee. En dat is een hmm. totaal ander leven. En hmm. op een gegeven moment dacht ik, ja, maar dit is niet mijn leven. Dus dat moet je dan losmaken. Daarbij was ik verliefd geworden, niet alleen op mijn vrouw, maar ook op die fluit. En ben dus toen, tegen alle verdrukking in en tegen alle adviezen in, dus fluit gaan studeren bij fantastische leraar Frans Vester. En uh, heb daar dus eindexamen gedaan en kon toen gelijk doorstuderen in uh, Boston yeah. voor arranging en composition. En ik had de, de mazzel dat ik opeens heel erg bekend werd. En daardoor kon ik eigenlijk erg veel doen. Ja. Nou, En dat, en dat hebt u gedaan. En, ja. um, ook, ook altijd, uh, want inderdaad het gaat van Azië naar uh, Jamaica... naar nou, de hele wereld over. Maar u ging zelf ook altijd de hele wereld over. Is dat, is dat reizen nodig voor het muziek maken? Nou, voor het muziek maken, dat weet ik niet. Uh, iedereen kan overal muziek maken. Maar ik, ik ben van, van kind af aan... Gepassioneerd uh, geweest uh, van, van reizen. Hmm. Altijd. En was ook niet te houden. En nou ja, dat heb ik dan later kunnen verbinden met mijn beroep. En dat is natuurlijk te gek. Ja, maar het gaat, het gaat toch ook over al die geluiden die altijd overal binnenkomen, die de bron zijn van uw muziek, of niet? Ja, het communiceren met. Ja. ja, ja. En maar maar de, de opleiding die ik heb gehad, enerzijds klassiek, anderzijds dus de jazz. Opleiding die ik dus uiteindelijk heb gehad toen. Hè. Er was natuurlijk geen echte opleiding zoals toen. Maar uh, die, die heeft mij de mogelijkheid uh, gegeven om, om te improviseren met, met praktisch met, iedereen. Alles wat u tegenkwam, ja. ja. Uw laatste reis, uh, daarbij volgde u de Maya-route. Um, en daarop is ook de komende theatertour gebaseerd die morgen begint. Laten we heel even naar een stukje luisteren van de muziek die daaruit voortkwam. Nee. Wat is, het, wat is het belangrijkste dat de Maya's u uh, muzikaal gegeven hebben? Nou, allereerst wist ik er heel weinig van af. En, en, en, en was gefascineerd door gedichten van, van Amerikaanse uh, indianen. En kwam via via, kwam dus in Mexico terecht. Uh, en daar dus met, met die indianen, dus uh, cultuur in contact. En ik dacht dat het een hele vredige cultuur was. Hmm. Maar dat is dus helemaal niet zo. Die mensen waren ongelooflijk verreten. Dus dat was heel apart. Mensenoffers en, en zo, hè? Ja, vreselijk. Ja. Echt, echt niet van deze wereld. Helaas wel, ja. En als <laughs> je dan daar loopt, eigenlijk een hele vredige ding. Nou ja, ik, mensen komen kijken ook... Uh, ik heb alles gefilmd. En de, je, dus de avond is inderdaad... Het is multimedia, dus mensen kunnen... Als ze de beelden fantastisch vinden en de muziek niks... dan kunnen ze in ieder geval nog genieten Met van de, de beelden. Kijk. En ze kunnen ook hun ogen openhouden en luisteren. En, hmm. naar ons, en als dat niet genoeg is uh, en ze willen niet weglopen... dan kunnen ze ook nog eens keer naar Wouter Stips kijken... die uh, op het eind van onze voorstelling ook nog eens een keer... twintig uh, minuten live gaat schilderen. Hmm. Sun, wind, rain, water en corn... Uh, dat zijn de vijf elementen van de Azteken. En dat was inderdaad de inspiratiebron om. Maar de, de, de mensen met wie ik speel, die zijn allemaal echt heel, heel fantastisch. En heel apart. Dit is dus niet een gewone groep, zeg maar, jazzmuzikanten. Dit zijn klassieke muzikanten. Dus Reu Rivka, u noemde Claire McFadden, is een producer van, van Claire. En. Um, wat wij kunnen doen in deze voorstelling, en dat maakt het eigenlijk ook zo interessant, is dat we de diepte in kunnen gaan. En doordat we dus de tijd nemen om met elkaar echt te musiceren. Ja. En bij de try-outs die we hebben gedaan, merk je dat. Dus bij het publiek, je kunt twee dingen gebeuren: of ze worden onrustig. Hè? Of ze, of ze zijn echt totaal gebiologeerd daarmee. Ja. Nou, tot ja. nu toe is dat dus gebeurd. En ja. dat is echt heel belangrijk in een tijd waar alles zo haastig gaat dat je een avond inderdaad wel te keer kunt gaan, maar wel met rust ook. Ja. 75, ik zeg er toch nog eentje. Ja, de hele wereld. Je wordt doodgegooid. De hele wereld. Het is de eerste over. in mijn leven dat dit nu zo <laughs> ja, openbaar ja. is. Had u maar niet zo oud moeten worden. Nee, um, dat is waar. Had, dat is en, waar. En, en, en al zo lang fluitspelen en muziek maken. Komt er een eind aan? Ben je daar ooit klaar mee? Nee, natuurlijk komt er een keer een eind aan. Dat is voor ons allemaal toch uh, duidelijk? Ja, ja, maar ik bedoel dat je ermee ophoudt. Nou, ik weet het wel nou maar die ja, fluit. Daar, daar denk ik niet over, over Nou, Kijk, zolang ik kan spelen, zal ik spelen en, en produceren en reizen. Uh, als het lichaam het op een gegeven moment niet meer doet, dan houdt het op. Ja. En tot nu toe doet het dan nog, hè? dat nog. Uh, er is uh, niet te zien dat het er morgen mee op gaat houden. Nee. nee, dat hoop ik niet. Ik moet morgen in IJmuiden spelen. Overmorgen in Lemmer En zo gaat het door. Dat is een prachtige tour. Ja, precies. Morgen begint hij. The Sun, Wind, Rain, Water and Corn Toon. In Theater Thalia in IJmuiden. Heel hartelijk bedankt, Chris Inze. Ja. Dit was Met het Oog op Morgen van deze donderdag. Morgen is er weer een oog. En dan zit hier Thijs van der Brink.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 Ik ben geboren in het vruchtwater van de angst, schreef willem Frederik Hermans. Het maakt meestal op mezelf een vrolijker indruk dan op anderen. Heeft hij vandaag de dag nog betekenis? Ja, luister, ik mag even uitkrijgen. Wat waren zijn drijfveren en frustraties? Oh, Hermans is veel milder geworden. Onder andere Willem Otterspeer, Elsbeth Etty, Jamel Wariaci en Arnold Heumakers... bespreken de waarden van Hermans toen en nu. Ik ben helemaal niet milder geworden, maar gewoon de mensen zijn te lui... om een kwadarige boeken te lezen. Morgennacht tussen 2 en 7 in de Hermansnacht. De netwelke domheid hier, is echt pijnloos diep, hè? Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Ga je donderdag ook naar die meeting in Parijs? Ja, ja, ja. Ah, gelukkig. Hoe ga je met de auto? Nee, nee, ik reis business. Ja, hè? Zo. NS Highspeed brengt u al in drie uur van Schiphol naar Hatje Parijs met Thalys.